Goedenavond. Europa reageert met afschuw op de laatste move van president Trump. Hij legt nieuwe importtarieven op aan landen die troepen sturen naar Groenland. Trump zegt dat ze met vuur spelen. Nederland wordt ook getroffen. Het kabinet zegt dat ze met een reactie komen als er overlegd is met de Europese Unie. Europese landen zeggen verder dat de vriendschap met de Amerikanen in een neerwaartse spiraal is gekomen, vooral omdat Trump tekeer gaat tegen zijn bondgenoten in de NAVO. De Britse premier Starmer zegt dat de veiligheid van Groenland ons allemaal aangaat... en dat er daarom Europese troepen zijn gestuurd. In Rotterdam-Zuid is een man op straat neergestoken, meldt Rijnmond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden voor de steekpartij. En in Venlo is iemand zwaar gewond geraakt die op de vlucht sloeg voor de politie. Hij rende de weg op en werd geraakt door een auto. En in Utrecht is bijna het hele gebied vrijgegeven bij de steeg... waar donderdag een grote gasexplosie was. Mensen kunnen ook weer naar huis. Alleen de steeg zelf blijft nog afgesloten, net als een parkeergarage verderop. De meeste auto's zijn daar al weggehaald. Er wordt nog altijd gezocht naar drie katten. Dan nog het weer van Weer Online... Het koelt af naar nou om en nabij de 0 graden. In het noorden kan het vannacht mistig zijn. Morgen blijft het daar ook lange tijd grijs. In de rest van het land wordt het zonnig en 3 tot 8 graden. En tot zover het anp nieuws. May I have your attention, please? Stop right now. Music. 90s en Zero's hits. Vincent Pronk. Yes, twee uur lang meezingen met de beste liedjes uit de 90s en de zero's. Zometeen Nick en Simon, Rosanne naar Alanis Morissette...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 life and isn't it ironic don't you think a little too ironic and yeah i really do think We gaan er weer een mooie avond van maken. 90s and Zero Seats. Q Music. Q Music. Roze. Echt. Nou, wat lief dat je bij mij speciaal een speciaal liedje draait, Vincent. Rosanne, maar natuurlijk. 90s and Zero's Hits. Jorda, Nick en Simon aan het begin van Key Music 90s and Zero's Hits. Welkom, welkom, welkom. Het is de zaterdagavond, Vincent hier. Tussen 10 en 12 betekent dat in één woord: meezingen. Alleen maar hits uit de jaren 90 en uit de Zero's. Nou, we zijn al lekker begonnen met Nick en Simon. Jorda ook al, uh, Alanis Morissette voorbij komen uit de 90s. Ironic. Dat is nog maar het puntje van de ijsberg. Want er komt een hoop leuks aan vanavond. Zometeen gaan we even. Hakken! Met Paul Elstak natuurlijk. Ook Coldplay komt eraan met talk. En eerst Fateless. This is my church. This is where I heal my heart. Q-Music en Talk. Dit liedje had er bijna niet geweest. Q-Music, 90s en Zero's hits. Er waren in de Zero's flink wat discussies... tijdens de opnames van het liedje van Coldplay. Chris Martin, de zanger... die vond het namelijk echt helemaal nergens naar klinken. Die vond het echt klinken als een natte krant. En die zei, jongens, dit moeten we echt niet gaan uitbrengen. Dit gaat niemand leuk vinden. Nou, uiteindelijk... Hebben ze het toch gedaan? Iemand heeft het nog helemaal opnieuw zitten inmixen. Het werd toen uiteindelijk wel een stuk beter. En Chris Martin zei, oké, okay, laten we het toch maar doen. Nou, gelukkig maar, het werd uitgebracht. En in 2005 werd het de eerste nummer 1 hit van Coldplay. You're the talk. En van de zeroes naar de 90s. Ace of Base nu. This is all that she wants. en zeros hits. van funky music. Dat betekent tussen 10 en 12 alleen maar hits uit de 90s en de Zero's. Het was 2000. ATC hoorde je. Around the world. La la la. Een berichtje binnen. Even kijken. Hey Vincent, Paul Elstok hier. Zou je een lekker nummertje kunnen draaien? Groetjes. Kunnen we doen. DJ Paul komt eraan. Met Love You More. But you know you could never make en ook me Natalie Brulia, hoor je zo.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 seems just what is there and not some clue Je kunt can... 60 jaar geworden, nou als ik er op mijn 60 zo uit mag zien als DJ Paul Elstak, dan teken ik ervoor. You're the love, you more, by Q Music. Nou, waar is die liefde dan, jongen? Where is the love? Het zijn de Black Eyed What's wrong with the world, mama? People never like they got no, mamas. I think the whole addicted to the drama only attracted to things that bring the trauma overseas yeah we tryna stop terrorism but we still got terrorists here living in the usa the big cia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 You practice what you preach, and won't you turn the other cheek?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 ik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 Een liedje dit, hè? Pink hoorde je. Uit 2006. Who knew? Who Q-music. 90s and zeros hits. Ja, we duiken vanavond weer... Diep in de krochten van de muziek. Liedjes die je misschien al lang niet hebt gehoord... maar die je nog steeds woord voor woord kan meezingen. Het beste uit de 90s en de Zero's hoor je hier. Berichtje binnen van Sharon. Die zegt, hey, goedenavond, onderweg naar de nachtdienst. Uh, ambulancechauffeur hier. Ik waak over jullie vannacht. Lekker beginnen zo met, uh, met de 90s en de Zero's hits. Nou, Sharon werkt ze vanavond. Lekker bezig. Rico is erbij. Onderweg naar werk om een uh, zieke collega te vervangen. En Renske zegt, ik ga lekker met mijn lieve mannetje... een fles wijnsoldaat maken... En hopelijk keihard meezingen met de muziek die nu draait op je muziek. Nou, dat komt helemaal goed. Uh, garantie tot aan de deur. Maar zometeen lekker wegzwijmelen met de Backstreet Boys. As Long As You Love Me komt eraan. En deze ken je ook wel, toch? Woord voor woord. When love takes over. It's complicated. It always is. That's just the way it goes. It feels like the way 90s and zeros hits. 90s and zeros hits. As long as you love me.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 wil van een auto af.nl